Maar de jonge wetenschappers vinden dit kortzichtig. Ze vinden dat dat ten koste gaat van de kwaliteit en keuzevrijheid van de wetenschap. Dit weekend zijn veel watersporters in de problemen gekomen. De kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Renningmaatschappij moesten 38 keer uitrukken. Op het Veluwemeer werd een surfer bewusteloos uit het water gehaald. Hij overleed later in het ziekenhuis. Het weer vannacht wordt het overal droog, morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog en dan wordt het 18 tot 23 graden. Tot zover dit NOS journaal. AWB verkeersinformatie: een file op de A76 Heerlen richting Geleen. Het heeft te maken met de bezoekers van Pinkpop die waarschijnlijk naar huis gaan nu tussen Schinnen en Geleen 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Frank Dumas. Pinkster is voor jongeren misschien het feest van Pingpop. Uh, voor veel anderen is het het feest van de inspiratie. Mijn gast vannacht is een inspirator van deze tijd. Haalde de TEDx-bijeenkomst naar in Nederland. Inspiratiesessies zijn dat voor en door onafhankelijke denkers. Uh, Start in Nederland de Founder Institute. En Schreef een boek dat net is uitverkocht en niet geheel toevallig ook zo heette. Uh, uitverkocht. En hij is hier mijn gast. Jim Stoltz, Goede Goedenavond. Goedenacht, vaak. Leuk be om hier te zijn. Beetje ruzie met mijn zennetje, maar hij doet het, geloof ik. Zo. Jouw motto, Jim, is: uh, Dream big, work hard, be nice. Ja. Nog eens in het Engels. Ja, ook in het ja. Engels. Ja, nou, de, de grootste dromen: hard werken en aardig zijn. Hard werken en eh. Uh, uh, uh, en, en grote dromen, dat snap ik. En het aardig zijn dan? Dat snap je niet. Dat is nou ja, het allerbelangrijkste ja, nog. Ja, ja is dat het allerbelangrijkste? Nee, ik, ik merk dat, dat veel mensen dat nog wel eens vergeten. Hoor, Dream Big, dat staat inderdaad op. je. Het is fijn om een visie te hebben. Te weten waar je ongeveer naartoe gaat. Dan heb je kans namelijk dat mensen dat ook vinden. En met je meegaan op, op die reis. Ik bedoel, in je eentje is, is ook weinig lol natuurlijk. Work hard betekent dat niks vanzelf gaat. Je moet echt, Als je iets wil, dan moet je er ook 100% voor gaan. Het mag nooit wat mij betreft een, een bijzaak zijn. En be nice is dan, terwijl je met al die mensen aan het samenwerken bent... moet je die anderen behandelen zoals jij ook behandeld zou willen worden. En dat is over het algemeen uh, be nice. En dat zie ik nog wel eens fout gaan. ook Zeker met digitale communicatie, dat dingen nogal vaak onpersoonlijk worden. Ja, maar wa waarom zeg je dan dat laatste is het belangrijkste? Dat aardig zijn? Nou ja, kijk, op het moment dat je dan die, die visie hebt of die droom... en je bent met elkaar hard aan het werk en het wordt je niet gegund... Dan, ja, dan moet ik toch even in het Engels, een uh, leader without followers is just taking a walk. Met andere woorden, als, als niemand het je gunt, dan sta je alsnog in je eentje met je grote dromen en je harde werk. En dan kom je alsnog niet van de grond. Is, is geld verdienen, uh, uh, maar ook succesvol zijn, een kwestie van gunnen? Of geld verdienen, een kwestie van gunnen is, dat denk ik haast niet. Succesvol zijn, denk ik wel. Ik denk, denk dat, dat dat je gegund moet worden, ja. Mensen moeten jou gunnen om succesvol te zijn. Mensen moeten jou gunnen dat jij een positie inneemt. Ja, ja dat denk ik wel. Volgens mij was, was het ook Nietzsche die ooit heeft gezegd over macht... dat de werkelijke macht berucht, berucht bij de zwakkeren. He, die bestaat bij de gratie van de zwakkeren die de macht geven aan de machtigen. Jij hebt een boek geschreven, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Dat boek uh, is net uit. Hebben we nou echt Nietzsche uh, aangehaald in de eerste drie minuten van de uitzending? Ja. Is dat normaal bij Kazaloenen? Nou ja, hier, hier ja. kan alles. <laughs> Oké, okay. dan ga ik het straks over Goethe hebben. Ja, be my guest. <laughs> uh, nou, we proberen het. Dat laatste Engels is in ieder geval uit mijn mond. <laughs> het gaat niet helemaal lukken, denk ik. Want jij zit in een wereld van marketeers. Dat is ook een heerlijk uh, uh, Nederlands begrip. Maar dat ja. zijn mensen die... Uh, um, Producten proberen te verkopen uh, en je hebt daar een hoop ideeën over. Je bent je ja, ademt internet ook, denk ik. Mag ik dat zeggen? Wel, ik was er vroeg bij. Je was ja. er vroeg bij en je bent er ook nooit meer van afgekomen? Nee, ik was gelijk helemaal hoekt. Goed, we gaan het hebben over alles wat ermee samenhangt. Uh, we gaan het hebben over de nieuwe uh, uh, uh, inspiratiesessies. Het, inspiratie, uh, sorry, het Founder Instituut gaan we het over hebben. We gaan het hebben over jouw boek en jouw nieuwe ideeën die daarin verwoord zijn. Maar we beginnen even met het antwoordapparaat uh, wat uh, vrijdag gezien gesproken voor jou. Er is één nieuw bericht. Jim Stolze is iemand die inspireert. Dus um, wat is nou zijn eigen allermooiste moment van inspiratie geweest? Kun je je maar gesprekken. Ja, allermooiste moment van inspiratie, kan je dat zo terughalen? Ja, er zijn er vele. Als je er dan eentje, eentje zou moeten kiezen... dat is toen ik voor het eerst in Amerika op het TED-congres was... En dat, daar zou je misschien vaker over horen praten. Maar dat is, dat is een heel bijzonder congres. Bestaat al sinds 1984. Om er te komen uh, ja, moet een bijzondere aanleiding zijn. Het is invite only. Je moet, moet echt niemand uitgenodigd worden. Ook, precies. En uh, via een, een mooie speling van het lot uh, zat ik daar in de zaal. En viel ik zo'n beetje elke 18 minuten van mijn stoel. Dat was zo bijzonder wat daar gebeurde op het podium. Elke spreker in 18 minuten die... Uh, ja, die die zette mij aan het twijfelen of inspireerde me of gaf me nieuwe ideeën. Maar het gaat allemaal om technologie, toch? Het zijn allemaal mensen die op de een of andere manier... direct of indirect iets te melden hebben over technologie. Dat kan. De T van TED staat voor technology. Maar sinds 1984 gaat het eigenlijk bijna over alle onderwerpen... die de moeite waard zijn om over te praten. En technologie raakt aan veel, maar niet aan alles. Waarom rol je van je stoel? Nou, De ideeën die daar gepresenteerd werden, die, die waren zo zo groot, dat je bijna denkt... nou, dat krijg je nooit voor elkaar. Maar de manier waarop daarover werd gesproken... en hoe de zaal reageerde... deed bij mij de gedachte komen van... Ja, volgens mij gaat het toch nog lukken? Ook. En dat gevoel van... oké, okay, het is mogelijk, het kan... dat, uh, dat was voor mij... Een, een heel bijzonder moment... omdat ik op dat moment juist in Nederland... heel vaak het idee had dat wij wel heel erg goed waren... in het beschrijven van de problemen... en het analyseren waar het fout ging... En daar was een ander geluid hoorbaar. Maar wat, wat, wat is dan eigenlijk wat er voor jouw gevoel onder ligt? Is dat dan zeg maar de energie die je voelt? Het is voor een groot deel energie. Ik denk ook dat het uh, een vorm van ongeduldig optimisme is. Wat is ongeduldig optimisme? <laughs> ongeduldig optimisten, dat zijn mensen die, uh, die zich niet, uh, die niet van de status quo houden, die willen verandering, Niet verandering om het veranderen, maar verandering voor de verbetering. En die hebben niet de tijd om uh, nog 50 jaar te wachten... tot, tot de volgende generatie het voor hen gaat doen. Dan ben je ongeduldig optimist. Dat is in jouw boek duiken. Waarom werd je boek uitverkocht? Ja, het is natuurlijk de droom van elke schrijver dat je boek uitverkocht is. Ik denk, nou, laat ik het zo noemen, want dan heb ik dat alvast voor mekaar. Het is nog gelukt ook trouwens, binnen een paar weken? Ja, ja, ja het is, het is, uh, het is heel snel gegaan. Ja, uitverkocht is uitverkocht en... Uh, we zijn nu druk bezig om de, om de tweede druk zo snel mogelijk ook weer in de winkels te krijgen. Want het is op zich natuurlijk fijn, maar ik vind het ook eigenlijk wel heel vervelend. Want ik krijg toch veel e-mailtjes van mensen die zeggen ik wil het zo graag lezen. Waarom uh, heet jouw boek uitverkocht? Dit is een boek waarbij de titel eigenlijk eerder was dan het, uh, dan het boek. Want ik, uh, ik, ik wilde schrijven over schaarste. Schaarste is een heel spannend begrip. Uh, wij denken in het westen dat we, dat we schaarste eigenlijk niet meer kennen... We, kennen nog wel van de vorige eeuw. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel nieuwe vormen van schaarste. En daar wilde ik over schrijven. En op mijn is de grootste schaarste is uh, de schaarste aan aandacht. De schaarste aan aandacht? Ja, ja. De, de, de ondertitel van het boek is ook welkom in de aandachtseconomie. En dat, uh, dat heb ik vaak uit moeten leggen. Maar als je erover nadenkt, is dat zo logisch. De, de economie gaat vaak over vraag en aanbod. Er is nog nooit zoveel vraag geweest naar aanbod als op dit moment. En er is aan de andere kant nog nooit zo weinig van geweest. Maar we, hadden, we, we hebben een economie, moet ik zeggen... waarbij bedrijven gedreven zijn door het maken van winst. Um, uh, uh, en dat heet dan return on investment. Je stopt ergens geld in en dat, dat, daar doe je wat mee. Dat, dat trek je door de vinger En vervolgens komt er meer geld uit dan je erin gestopt hebt. En dan doe je het goed. Dat is wat, wat een bedrijf motiveert. Ja, dan was je de man. Dan, dan deed je het goed. Bent. Toch? Nou, weet je, het is... Als je nu, nu uh, bedrijven hoort, uh, hoort klagen of de grote merken waar het, waar het wat minder gaat, dan is het vaak omdat ze doorgeschoten zijn in dat spelletje wat jij wat je net schetst. Heel, op het moment dat, dat jij meedoet met dat spel ROI, dat dus je namelijk focust op het einddoel geld... ROI is de afkorting van return on investment. Ja. ja, ja, inderdaad. Dat is dus wat je terugkrijgt van je van je financiële investering. En als je daarop focust, dan zou je dus de manier waarop je met je klanten, met je consumenten communiceert, zou je ook daarop focussen. Dan ga je zeggen, koop bij mij, want je krijgt korting. En korting is voor consumenten vaak helemaal niet de reden om bij jou te kopen. We hadden het net over succes, dat het je wordt gegund. In mijn opinie is het zo dat consumenten ook kopen bij bedrijven die het ze gunnen. En niet per se omdat ze korting krijgen. Ja, boek heb je het over, over, over T-Mobile. Er is ontzettend veel gezegd en gedaan over T-Mobile en Joep van het Hek. Uh, maar T-Mobile was een bedrijf, zeg jij, die die, veronderstelde, uh, die, die die waren in de veronderstelling... dat zij in de business zaten van het verkopen van telefoonabonnementen. Ja. En dat blijkt een misverstand. Ja, T-Mobile zit helemaal niet in de, in de telecom-industrie. Dat dachten ze inderdaad heel lang. Als we nou maar uh, telefoontjes verkopen... en dan ging ook 80% van het budget van T-Mobile op... Het marketingbudget. Ja, aan totale vreemden aan mensen die zij niet kenden. Ze wilden namelijk zoveel mogelijk nieuwe klanten via hun provider laten bellen... via hun diensten. Maar daarmee was nog maar 20% van het budget was beschikbaar voor de bestaande klanten. Misschien voor jou, voor jou en mij, als wij klant bij T-Mobile zijn. Wat ertoe uh, leidde dat als wij dan het callcenter belden... dat ze ja, geen geld hadden om dat fatsoenlijk te bemannen. Dus eigenlijk doordat één iemand, één klant... vond dat hij een beetje te weinig aandacht kreeg... Trok hij aan de bel, nou en dan welkom natuurlijk in de nieuwe wereld. Een consument is niet meer alleen zodra hij online is en zijn ongenoeg uit en hij heeft gelijk, dan heb je kans dat zoiets als een sneeuwbal gaat werken. Ik noem dat hyperdistributie. Hyperdistributie is niet nieuw. Vroeger hadden we misschien het stencilapparaat of, of de rooksignalen, maar tegenwoordig is dat dan Twitter of huis of, of, of, of andere, andere vormen van social media. En toen bleek dus dat die ene klant met een beetje te weinig aandacht dat er heel veel van waren en dat leidde tot free publicity. Maar ja, niet de gratis publiciteit waar Timo eigenlijk op zat te wachten. Want ze hebben daadwerkelijk veel minder telefoontjes verkocht uiteindelijk. Dus door een beetje aandacht te weinig te geven... hebben ze een heel veel financieel geld verloren. Dus in, fe in feite zijn zij, zijn zij een voorbeeld daarvan... van uh, een oud-economisch model. Ze dachten dat zij gewoon uh, tegen, mensen moesten verlokken met een, uh, met een advertentie. Uh, maar dat werkt helemaal niet. Want je zegt... ze hebben een andere fout. Neem, neem even de NCV in gedachten als je wil. De NCV is een vereniging, is opgericht in uh, 1924 en heeft als taak om zoveel mogelijk leden binnen te harken. En hoe, ja. hoe, doen, hoe doen we dat? Uh, door bijvoorbeeld een dvd van man bij het hond aan mensen aan te bieden. En dan houden we die dvd voor iemand zijn neus en wilt u die hebben? Vindt u het een leuke dvd? Ja, wilt u hem hebben? Ja. Oh, moet u wel even lid worden. Zo, zo, doen, zo doen alle omhoepen dat, maar wij doen dat ook zo. Ja. En wat is er mis mee? Ik denk dat daar mis mee is dat het redelijk beschrijft wat we, wat we net bij, bij T-Mobile eigenlijk hebben, hebben veroordeeld. Dat de, de, de race om nieuwe klanten of de race om nieuwe leden, om die maar binnen te halen, te groeien, te groeien. Om de, de leden of de consumenten te verleiden door middel van dingen die wat ver afstaan van je, van je essentie, denk ik. Van je, van je, van je, ik vind man bij het hond een fantastisch programma. Maar mijns inziens had het ook prima bij de, bij de Avro of bij een andere omroep gemaakt kunnen worden. Ik hoop trouwens dat ik straks nog het band mag verlaten. Ja, misschien met een blok beton in je voeten, maar... <laughs> Precies. Maar dat, ik bedoel, dat fantastisch product, maar het staat wat ver weg, vind ik, van, uh, van, van, van het waarom van, van de NCV. Dus in die zin denk ik dat, uh, dat er betere, betere vormen kunnen zijn. Maar de, goed, het hele omroepenstelsel, ik, ik vertel daar niet zoveel nieuws bij, dat, dat natuurlijk ook uit een oude tijd uit een oude economie is. Vroeger waren de zuilen, de communities... tegenwoordig ontstaan de communities... rondom hele andere onderwerpen dan alleen geloof... of het feit dat ergens een stichting of een vereniging voor is opgericht. Maar jij zegt het: het gaat dus niet om geld verdienen als doel aan zich... Om, om zoveel mogelijk geld uit een investering te peuten... maar het gaat om aandacht. Aandacht is de nieuwe waarde, de kernwaarde voor bedrijven. Daar moet zich op richten. Ja, als je je richt op aandacht... Dus op de return on attention, dan zal de ROI, het geld, zal daarna wel komen. Want gelukkig hè, we hebben we net uh, T-Mobile genoemd als voorbeeld van een partij die, die het niet zo goed Er zijn natuurlijk ook voorbeelden, en die beschrijf ik in, in mijn boek hoor. T-Mobile is de enige partij die ik een beetje schuin aankijk. Ik hou eigenlijk veel meer van de bedrijven die het wel goed doen. Dat is bijvoorbeeld Zappos. Zappos, dat is een, een online schoenenwinkel, waarbij jij en ik misschien denken, nou dat is makkelijk. Hè? Je, je koopt schoenen in en dan probeer je ze wat, wat duurder te verkopen. Maar Zeppo zegt, nee, dat is niet waar. Wij zijn de allerbeste schoenenwinkel. Nee, nou, dan zeg ik het nog in de oude manier. Ik zal het opnieuw zeggen. Wij zijn de allerbeste dienstverlener. De meest servicegerichte partij ter wereld. Ja, toevallig verkopen we schoenen. Dat wil zeggen dat Zeppo's bijvoorbeeld op elke bladzijde van hun website... hebben ze een gratis 0800-nummer gebeld. Ze zijn blij als je ze belt met een klacht. Nou, Frank, ik weet niet hoe het bij jou gaat... maar als ik een klacht heb, dan moet ik vaak heel erg zoeken... bij Nederlandse bedrijven om een telefoonnummer te vinden... En het laatste, de laatste indruk die ik krijg van degene die ik aan de lijn heb... is dat hij blij is dat ik een klacht heb. Maar was het ook dat online bedrijf die ooit een keer gratis pizza heeft uh, laten bezorgen? Waarom zei dat? Ja, bij, bij Zerpo's is het dus zo, als jij dan opbelt en je, je hebt een klacht... dan helpen zij je om het product te kopen bij een concurrent. En er was dus laatst iemand die, die je belde rond etenstijd. Die zei, ja, ik vind het toch wel vervelend. Wat nou mis ik ook nog mijn avondeten? Toen hebben ze een pizza laten bezorgen bij die man. En dan denk je misschien, ja, waarom zou je dat nou doen? Uh, ze zijn toch niet in de... In de pizza-economie. Nou, dat berichtje, dat heeft hij dus via Twitter verspreid, dat is 50.000 keer is dat door andere mensen doorgestuurd. Dus met andere woorden, dat is onbetaalbare aandacht, gratis reclame, de voor, waarde van voor tonnen. Voor 14,99 euro. Of en dat was kostte... een pizza. Dus bij T-Mobile, één klant, een beetje te weinig aandacht. En je verkoopt veel minder telefoontjes of minder belminuten. Bij Zeppos, andersom, je geeft één pizza extra en je krijgt heel veel. Nieuwe aandacht en daarmee ook heel veel nieuwe, nieuwe schoenenkopers. Dat is in feite, is dat de nieuwe economie? Als je zo redeneert? Nou, dat is niet de nieuwe economie. Ik vind dat uh, bedrijven eens stil moeten staan bij dit gedachtegoed. En aandacht op zouden moeten nemen in hun businessmodel. Normaal gesproken wordt dat weggestopt ergens in een paragraafje 15.3 van het marketingplan. Oh ja, en dan moeten we ook nog een beetje aandacht geven of eigenlijk aandacht verdienen. Want dat is uh, als ik dan één ding uh, aan, de, aan de bedrijven die misschien nu luisteren. of mensen die werken bij bedrijven. aandacht kan je niet meer kopen. Aandacht moet je verdienen. En daar zijn we ooit fout in gegaan. Want in de vorige eeuw kon je aandacht nog kopen. Dan ging het per seconde. met televisie, radiocommercials. Of, radio of per millimeter in je krant. En dan dachten die bedrijven. nou weet je, als we daar gewoon uh, maar genoeg geld in stoppen. dan schieten we een schot hagel. maar we schieten heus wel een paar keer raak... en dan gaan mensen bij ons kopen. Maar in deze tijd. Van internet, als je dan aandacht wil kopen, dan zeggen mensen, ja, hallo, dat is spam. Nee, ik, zit jij zelf op in bepaalde sociale netwerken? Het hele zootje. Ja, precies. Nou, je zal dan zien als er. Uh, jij zit, je zit op Twitter, zag ik, als er iemand dan jou elke dag een, een bericht stuurt met... Uh, hey Frank, wil jij mijn uh, tweedehands auto kopen? Ik gooi hem onmiddellijk bij de timeline uit. Precies, je drukt op unfollow. Weg, op klaar, different. prettige wedstrijd. Ja, ja. Daar word ik trouwens bij Facebook en LinkedIn in toenemende mate niet goed van. Die, dat wordt ook steeds meer een soort reclamekanaal. Ja, ja. Nou, en, de, en het mooie is vroeger... In, in, in, als jij je favoriete film zat te kijken... en iemand onderbrak die met, met, met, met reclame voor, voor biertjes of voor nootjes... Ja, dan kon je niet zoveel doen. Ja, je kon even, even naar de wc gaan of, of het geluid uitzetten. Maar nu druk je gewoon op blok of unfollow. Met andere woorden, de bedrijven zullen extra hun best moeten doen. om je aandacht te verdienen. Want er zijn wel bedrijven die voorkomen. in de sociale netwerken die het wel goed doen. Maar dat betekent, dat betekent dat wij op termijn ook af zijn van die push-reclames. Uh, uh, gewoon alles wat zeg maar in je gezicht geduwd, geduwd wordt. Het, is, het hangt er vanaf op welke termijn je dat, uh, dat bedoelt. Ik denk dat het uiteindelijk een, een gelopen race is. Ik heb alleen geen, geen illusies. Ik weet dat er nog heel veel geld is... en nog heel veel bedrijven zijn die nog op de oude manier denken... en die dus zullen blijven proberen om dan zelfs bij een nieuw medium... Twitter was ooit uh, een, uh, reclamevrij... maar dan verschuiven ze hun budgetten daar naartoe... en dan gaan ze daar lopen pushen. Laten we Even kijken naar, naar, naar de, de wereld van de bedrijven. Uh, Neem eens Microsoft. Microsoft is een bedrijf die uh, maken producten... die ongelooflijk veel mensen gebruiken, zakelijk of privé... Uh, maar, maar het, het heeft niet zo'n heel fijn imago. Mag ik dat zeggen? Wel, hè? Uh, Denk je gelijk, hè? Uh, veel mensen vinden het geen fijn bedrijf. Het is niet, niet een bedrijf waar je op zich warm van wordt. Doen die het goed of doen die het niet goed? Zijn die voldoende aandacht aan hun klanten? Nou, ik heb, waar Microsoft van, van, vandaan komt, is dat zij uh, niet alleen uh, het product hebben bedacht... maar ook de markt hebben gecreëerd en met de simpele filosofie van... wij vinden dat in elk gezin een, een, een microcomputer... of een personal computer moet staan. Daar zijn ze natuurlijk gigantisch succesvol mee geweest. Dus dat, het, het is te makkelijker nu om, om, om... wat ze in het Engels zeggen, uh, Microsoft, te bashen. Microsoft heeft echt de wereld veranderd... en zeker ook de manier waarop mensen met elkaar communiceren. Het hele internet en het web wat we nu hebben... dat is gebouwd op het succes wat Bill Gates en zijn vrienden hebben, hebben gemaakt. Maar... Maar het gaat om gunnen, zei je straks. Uh, dus mensen moeten het een bedrijf gunnen om succesvol te blijven. Ja, en wat je dan ziet is dat, op een gegeven moment zijn we ook vrij snel gewend aan dingen. En als wij dan zien dat Microsoft zo lang uh, succesvol is en soms ook uh, een beetje te veel vraagt... en erg moeilijk doet op het moment dat je eens een, een kopietje van iets zou willen maken... dan slaat dat gunnen om in misgunnen. En dan gaan we op zoek naar de nieuwe helden. En een paar jaar geleden uh, was bijvoorbeeld Google, dat vonden wij, een heel sympathiek bedrijf. Dat waren twee jongens, die kwamen uit een... Uit de garage, uit, uit de universiteit. En dat stak schreeuw af ten opzichte van die blauwe pakken van Microsoft. Wat je nu dus ziet is dat Google bijna ook alweer te succesvol aan het worden is. En dat er een soort antipathie jegens Google ontstaat. En mensen op zoek gaan naar, naar, de, nieuwe, naar, de, naar de nieuwe ondernemers. En, en waar zitten dan de, de, de voorbeelden waar je wel warm voor wordt? Behalve dan, dan het schoenenbedrijf waar je net, uh, het net over had. Waar gebeuren nou dingetjes van nou, dat, dat is nou echt een mooi voorbeeld van die aandachtseconomie? Nou, het leuke is dat iedereen die op dit ogenblik een idee heeft, die kan starten. Vroeger moest je misschien langs de kamer van koophandel of langs de bank en een businessplan en een tante -agaat lening. Moest je echt veel doen voordat je iets kon doen. Nu kan iedereen met een internetaansluiting en een koffiezetapparaat die is morgen ondernemer en die kan vanuit zijn eigen kracht met mensen in zijn omgeving, zijn eigen netwerk, kan die iets beginnen. En die gedachte alleen al, dat is, daar krijg je energie van. Dat is fascinerend. Maar het zit hem ook vaak in gekke dingen, want je beschrijft ook een Berlijns café... waar je zelf mag bepalen wat je betaalt. Ja, dat is, een, een, een, kijk, aandacht komt in een aantal verschijningsvormen. En ik was laatst in, in, in Berlijn, goed dat je dat even aanstipt... en de, de populairste kroeg daar, die had geen kassa. Dat vond ik heel vreemd. Er stonden overal wel tafeltjes... en er, stond, er stonden flessen wijn met een keukentrekker en een leeg bakje op tafel. En wat bleek nou? Iedereen die daar te gast was... die mocht zelf zijn fles openmaken... En die deed dan wat geld in het bakje. Betaal wat je het waard vindt. En de kroegbaas, of de kastelein, die liep gewoon een beetje rond. Die gaf wat nootjes, die maakte een praatje, legde het bakje in zijn zak. En ik heb die man afgelopen aangesproken. Ik zeg, waarom doe je dit? Hij zegt, nou weet je, door een beetje aandacht te geven aan mijn klant... en een beetje vertrouwen, verdien ik nu drie keer zoveel. Dus door iets weg te laten aan de kassa en daar iets voor terug te geven... aandacht in de vorm van vertrouwen, verdient hij uiteindelijk weer meer centjes. Maar dat is toch bizar? Want je zou zeggen, mensen, mensen gaan er gewoon lekker gratis uh, slempen... Uh, en maken misbruik van de man. Dat zou, dat zou je denken. Ja, ja dat, dat, ik, ik, ik hoor dat vaak op het dat ik voorbeelden aangeef... van, uh, van mensen die werken in de, in de aandachtseconomie. Een van de hoofdstukken uit het boek gaat ook over weggeven. En dan zeggen mensen, ja, maar er zijn altijd mensen... die er misbruik van zullen maken. Nou, weet je, dat zal ook wel zo zijn. Maar die zijn gelukkig altijd nog in de minderheid... Bij alle voorbeelden die ik heb gezien... Is het, werkt dat werkt door middel van... Uh, peer pressure, of sociale druk... werkt het toch zo dat mensen zich gaan conformeren. Druk van groep, vanuit een groep. Ja. Groepstuk. Ja. ja, je gaat je toch gedragen zoals de meerderheid van de groepen doet. Dus zolang je er zelf geen zootje van maakt... je het goede voorbeeld geeft... zullen de, de anderen ook, uh, ook volgen. Zal ik een voorbeeld geven van dat weggeven? Er zit in, in, in Utrecht zit een... Uh, zit een zalencentrum, zou je het kunnen noemen. Dat heet Seeds Do Meet. En komen, elke dag komen er honderden... Mensen, uh, zzp'ers, ondernemers, mensen die voor een baas werken. En die komen daar gratis koffie drinken. Die maken daar gebruik van gratis internet. En die maken ook nog gebruik van het lunchbuffet. Wat echt van hoge kwaliteit is. En niemand betaalt een euro. En dan staan mensen hem ook al te glazen aan te kijken. van Ja, maar hoe kan dat nou? Uh, is dat een uh, barmaartige Samaritaan die dat doet? Nee, dat is ook gewoon een ondernemer. Ronald van den Hof is een hele slimme man die zegt, ja, ik heb heel veel zalencentra in Nederland... en dit is mijn best renderende. Hè? maar waar verdient hij zijn geld mee dan? Nou, het leuke is dat doordat daar honderden mensen per dag komen... die echt interessant zijn, wat ik net al zei... die hun, uh, die hun idee naar een onderneming proberen om te buigen... door middel van, van, van hun uh, collega's die ze daar tegenkomen... of nieuwe collega's, ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen. Mensen hebben ze dus een flexibele werkplek. Komen er binnen exact, en gaan gewoon zitten... Bij gaan we... Dat ja. is hun werkplek dan. Rondom de web, uh, rondom de laptop of bij het koffiezetapparaat, ontstaan die nieuwe samenwerkingsvormen. Dan hebben ze wat privacy nodig. Nou, dan kunnen ze dus een kamertje huren. En daar staat dan een beamer, een flesjes water. En daar betalen mensen voor. En dat is altijd uitverkocht. En uh, ja, dat loopt hartstikke goed. En het leuke is dat ik, ik, merk, ik merk het zelf ook. Als ik drie keer ben geweest bij, uh, bij Seeds to Meet. En ik heb daar de gratis koffie gedronken en het wifi gebruikt. Voel ik me schuldig en denk ik, nou weet je, dit is zo'n leuk initiatief volgende keer dat ik weer eens uh, een vergadering heb... waar ik wat privacy nodig heb, doe ik het hier. Want ze zitten ook nog eens op hoogkaart Maar dit is nog niet van toepassing op, uh, uh, op alle bedrijven. Ik bedoel, van aandacht kan je toch niet leven? Daar kan je hypotheek er niet van betalen, zou ik maar zeggen? Nee, nee en daarom ben ik ook blij dat de, de voorbeelden die ik nu geef... zowel van die, uh, van die kastelein in Berlijn... Uh, Rone van den Hof, Besitz de Miet... uiteindelijk gaat de kassa alleen nog maar beter rinkelen... Waarom? Omdat ze niet focussen op de kassa, maar op de aandacht. En natuurlijk, je kan niet je hypotheek betalen... met een beetje aandacht voor je hypotheekadviseur. Dat is, in die tijd uh, leven we natuurlijk niet. Maar als je nou focust op het geld... dan zou je zien dat je het verkeerde spelletje aan het spelen bent. Focus op aandacht en het geld komt vanzelf. Pak, pak even de muziekindustrie. De muziekindustrie investeert enorm in het nala uh, najagen... van uh, de laatste grote downloaders. Alles wat ze te pakken kunnen krijgen... Uh, wat een beetje op grote schaal dat doet. Uh, Stichting Brein in Nederland, ze slepen uh, jou, mij, iedereen voor de rechter. Ik vind het schandalig. Ik ben zo boos op de muziekindustrie. Het is, uh, wat dat betreft, de muziekindustrie denkt dat aandacht geven... aan je belangrijkste bondgenoten, namelijk de, de muziekfans... dat dat is voor criminelen uitmaken. Ik snap daar niks van. Waarom downloaden mensen? Omdat ze van muziek houden. Nou, daar zou je ze alleen al dankbaar voor moeten zijn. Als mensen downloaden, betekent dat dat er geen fatsoenlijk alternatief is. Nou, als je nu kijkt, dan zijn er bijvoorbeeld van die bedrijfjes... je vroeg net waar, voor je, waar word je enthousiast van... Spotify. Spotify is een muziekdienst die zegt... wij, wij houden ook van muziek. Weet je, we hebben de grootste online muziekbibliotheek voor je. Daar mag je naar luisteren. Gratis, we geven het weg. Je mag niet downloaden, je mag het gewoon luisteren. En als je iets meer wil, wat meer uren per week... of je wil het ook op je iPhone... dan moet je een klein bedrag betalen. En omdat die dienst zo populair is... zijn er genoeg mensen die dat kleine beetje betalen... waardoor de rest gratis kan luisteren. En ja, dat businessmodel dat werkt goed. Want dit is Spotify en die uh, zijn in sommige landen... al succesvoller dan iTunes. Waarvan een hoop mensen dachten... dat dat de redding van de muziekindustrie zou zijn. iTunes is de betaaldienst dienst van Apple... waarmee je wel liedjes koopt en ook ja. naar je toe haalt. Echt downloadt. Uh, Spotify doet dat niet. Uh, je gebruikt ze, je luistert en dan is het meteen weer weg. Juist. Um, maar wat, wat, wat, wat zegt dat nou over de, de zakelijke insteek van de platenmaatschappijen? De platenmaatschappijen zijn groot geworden in de economie die we zojuist hebben geschetst, waarbij het de bedoeling was dat jij zoveel mogelijk van de, van de rechten bezat en die je vervolgens kon, kon uitmelken door mensen veel te veel geld te laten betalen voor het uh, luisteren naar die, naar die rechten die je had verworven. Je ziet nu dat we in een hele andere samenleving leven waarbij het dus veel meer gaat om, om delen met elkaar... dan om het bezitten van iets. Schaars maken is ook een mechanisme dat werkt of kan werken? Ja, schaars dat vind, ik, vind ik de meest spannende term. Ik vertelde inderdaad dat dat ook de reden was dat ik het boek was, was gaan schrijven. Ik merk dat uh, om, omdat we nu in, in, in een nieuw tijdsgevicht leven... dat we ook soms dingen een beetje zat zijn. Namelijk iets wat altijd te koop is voor iedereen... Uh, misschien nog met een beetje korting, dat laat ons koud. Bedrijven zijn veel te veel bezig om een gemiddeld product te maken... voor de grootste gemene deler. En dan krijg je dus bij de consument zoiets van... nou, een product wat voor iedereen is, ja, dat wil eigenlijk niemand hebben. He, maak iets exclusief en mensen gaan ervoor in de rij staan. En dat is wat mij betreft de nieuwe marketing, is playing hard to get. Wanneer ben je succesvol nou als mensen echt iets voor je over hebben... als ze voor je in de, in de, in de, in de rij gaan staan... En, er zijn dus wel wat, wat, wat voorbeelden te noemen. Bijvoorbeeld eh, als je kijkt naar Fenty Privé. Dat is een online kledingwinkel. En Fenty Privé die heeft een mooie, mooi aanbod. Die, daar kan je merkkleding kopen tegen 40% korting. Nou, dan denk je misschien, nou Jim, dat is oude economie. Nee, want als jij en ik daar nu vanavond naartoe gaan naar die website... dan worden we de deur geweigerd. Er dus staat nee, Frank en Jim, die mogen niet kopen. Dit is alleen voor leden. Nou, hoe kan je lid worden... Uitgenodigd te worden door een ander lid. Met andere woorden, iemand die ook koopt bij Privé... die moet het jou gunnen dat jij ook design kleding mag kopen voor 40% korting. Misschien een je voor de NCV, dat je daar niet lid van kan worden, dat je uitgenodigd moet worden door iemand die al lid is. Eigenlijk moet je gewoon mensen weigeren die lid willen worden, van ja, dat is niet de bedoeling. Nou, het gekke is dus dat dat een psychologisch effect heeft op mensen. Op mensen. Maar dat wat jij... dan word je ja. hebberig door, als je het niet meteen kan krijgen. Ja, dat. Dat is, de, dat is de, de, de, de, de grote denker Cialdini, die, die beschrijft dat in zijn boek... de Masters of Influence, dat gaat over beïnvloeding. En die zegt inderdaad dat op het moment dat jij iets in je handen hebt gehad... of je hebt het gezien en je mag het daarna niet hebben... dan wil je het veel liever hebben dan wanneer het niet in je handen was geweest... of dat je het niet had gezien. Uh, de, de, de, de, de firma Apple heeft dat tot kunst verheven. Ik bedoel, iPad 2 komt uit, maar uh, komt weer niet uit, want deze gewoon de hele tijd niet... Ja. En dan wordt iedereen helemaal gek. Ja, Apple speelt uh, hele vervelende spelletjes met ons. Zij houden de, de voorraden bewust laag. Zodat er daadwerkelijk rijen voor de winkels gaan staan. En dat is dus... Maar dat, dat moet dus in jouw filosofie een bewuste strategie zijn? Vanuit. Ja, dat, dat is een bewuste strategie. Waarom? Op het moment dat s avonds RTL Nieuws of het NOS-journaal... die beelden van die mensen die in de rij staan voor een iPad 2... op, op de nationale televisie brengt... Dan gebeurt er iets in de hersenen van iedereen die dat ziet. Waarom sta ik niet in de rij? Ik wil dat ding ook hebben. Sterker nog, zodra die is, ga ik hem halen. Ja, ik ben ook zo slachtoffer. <lacht> ja. Dan denk je dat je uit jezelf kan redeneren... zelf afweging kan maken. Het is gewoon helemaal niet waar. Uiteindelijk ga je gewoon lekker mee met de hele flow. We gaan het, uiteindelijk het, het is iets, ook een mooi apparaat. Ook. Het is een prachtig apparaat. <lacht> daar niet van. Maar goed, er zijn wel meer goede apparaten. Dus dat, dat op zich is het natuurlijk helemaal niet. Dat Absoluut. is natuurlijk het grote geheim ervan. Um, je hebt met TedX heb je trouwens iets soortgelijks gedaan, uh, schaars te creëren, daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan eerst even, stel ik voor, wat muziek luisteren um, die je meegenomen hebt. En ik denk, eerlijk gezegd, muziek uit jouw eigen muzikantenperiode. Klopt dat? Oh, dat zou ik knap vinden. je ja, als je meegenomen hebt, anders, anders is het niet zo. Ja? Goed, we gaan, nou, we gaan, goed. We gaan ja. eerst even luisteren. Um, uh, en dan mag jij. Uh, nou, misschien weet nee, je moet eerst even zeggen waar we naar gaan luisteren. Dat is nog handig eigenlijk. Het is een, uh, in mijn vorige leven was ik, uh, was ik muzikant. En heb ik samengewerkt met uh, de, de beste zangeres van Nederland. Dat is Sascha de Bruin. En samen hebben we een lied geschreven. Voor haar tante. En dat heet You cared. Dan speel ik op gitaar. En uh, Sascha die zingt het. Jim Stoltz is mijn gast. Hmm. Back in my life started to. was in a post of a, side, a check to pay She was still the same, she hadn't changed the Memories before my eyes, so familiar, yet so strange Back in my life, so close, close again Take my place, reflection. En zijn muziek. Ik zat me daar ook net af te vragen op hoe ik jouw beroep. Wat, wat is je beroep eigenlijk? <laughs> dat een ben beetje ik. raar, maar. Daar ben ik zelf ook mee gestopt. Je bent zo'n duizendpoot. Ja, ik doe, ik doe een. Uh, of ik, ik heb veel gedaan. En. Uh, ja, als, als, als mensen het me vragen, zeg ik: ik ben schrijver, en ondernemer. Ik vind, het, uh, ik vind het erg leuk om, om, om te schrijven, omdat dat een. Het uh, is heel fijn om je gedachten te ordenen. En uh, zo opschrijven helpt mij om ook nieuwe dingen te ontdekken. En ondernemer is omdat ik altijd aan het pionieren ben. Ik ben altijd nieuwe dingen aan het uh, onderzoeken. En, aan het... en als je dan een theorie hebt... dan is er niks moois dan die in de praktijk te brengen... en kijken of het werkt. En vervolgens kan je daar dan een boek over schrijven... of het nou wel of niet zo is als dat jij dacht. Maar je bent niet een klassieke ondernemer, toch? Niet iemand die, die geld investeert en, en dat vervolgens laat groeien? Nee, de reden dat ik ondernemer ben... is omdat wat ik wilde doen, ik niet bij bedrijven kon doen. Ik ben niet een, een, een ondernemer uit een, uit een MKB's nest of iets dergelijks. En wat kon, die, kon je niet bij bedrijven doen? Nou, bepaalde nou, dat, dat, dat pionieren. Ik was, ik, ik, ik was al met, met, met internet aan het experimenteren in een vrij vroeg stadium. Toen, toen veel bedrijven nog dachten, wow, dat dat wij het ook wel over, waarom zouden we daar nou serieus naar gaan kijken? Waarom zouden we daar een strategie voor nodig moeten hebben? Dat dacht Microsoft zelfs, hè? nog in een bepaalde zaak. <laughs> ja, De grootste man die riep, dit is een hype, dit gaat echt wel over. Het is iets voor tieners. Ja, ja het is iets voor tieners, heerlijk. Ja. Ja, zeggen mensen ook over huis, overigens? De gemiddelde huiver is, uh, is 29,4 jaar. Ook, ook niet voor tieners. Niet dus... bepaalde tiener, nee. nee. Even over jouw, jouw uh, muzikantentijd. Hè? Je hebt uh, taalwetenschappen gestudeerd. Daarvoor wilde jij, of misschien wel in diezelfde periode... wilde jij muzikant worden, zei je net. Um, overigens erg herkenbaar, uh, want jij zei... Je hebt je plat gestudeerd in die tijd, dat heb ik ook ooit. Uh, met dezelfde droom. En het is me ook niet gelukt. <lacht> Tegen mankeerde muzikanten tegenover elkaar. Wat voor lessen heb je eruit geleerd uit die periode? Nou, dat, dat, dat, dat studeren heb ik ook wel met, met veel, veel plezier gedaan. hoor. Het is ook uh, als, je, als je drie, vier uur per dag gitaar speelt, dan, dan is dat ook een soort mediteren. En is het ook fijn om te zien dat je er beter in wordt. In die zin heb ik daar veel van geleerd. Uh, nou, maakbaarheid is misschien een, een beetje een groot woord, maar ik heb dan wel geleerd dat als je echt veel tijd ergens insteekt work hard, dan zou ook daadwerkelijk succes je deel zijn dan zou je er ook goed in worden En ik had toen mijn ambities uh, misschien een beetje te hoog gezegd, ik had gezegd dat ik voor mijn achttiende in Ahoy wilde staan, nou, uiteindelijk was het de doelen op zich een hartstikke mooie wow. zaal maar dat, uh, dat ging wel uh, ten koste van veel avonden en het is ook niet zo goed voor je relatie als je elke avond natuurlijk met gitaren en bier in, in, in de weer ben ik. Nou weet je, misschien moet ik dan... Uh, mijn nieuwe talent wat ik toen had ontdekt... Moet ik dat wat meer gaan gebruiken. En de muziek als hobby uh, gaan nemen. En wat was precies het talent dat je ontdekte? <laughs> nou ja, dat, laat ik zo zeggen. dat uh, Ik was niet uh, de allerbeste bassist uh, die er rondliep. Maar ik had wel, als ik nu al zei, de allerbeste zangeres. De beste drummen. Ik regelde de mooiste optredens. Onze cd werd betaald, we toerden in het buitenland dat regelen en dat mensen samenbrengen, dat vond ik wel heel erg leuk. En dan bleek dus ook dat mensen dat wel fijn vonden aan mij... dat ze daarom ook wel met mij wilden samenwerken. Ik, nou, als ik dan eens muziek ga houden als hobby... Gewoon lekker met mezelf en met mijn maar, het was een coverband overigens? Of? Ja, verschillende dingen. Wat je net hoorde, was een, was een eigen nummer. Zoals en ik hebben ook echt wel geprobeerd om, daar, uh, om met die eigen nummers door te breken. En met de coverband hebben we inderdaad uh, hebben we getoerd en uh, heel veel optredens gedaan. Interessant is dan de vraag, waarom is dat niet gelukt? Dat doel om door te breken. Oh, maar dat, dat, dat gaat wel lukken. Ik weet zeker dat, dat, we, dat we... Nee, dat vind ik te makkelijk. Je, je, <laughs> je, je, je uh, heeft het dan te maken met, met, met een gebrek aan een verkeerd marketingmodel... Uh, wat erachter ligt? Ja, nou, kijk, Nederland is wat dat betreft... om van de muziek te leven... Uh, moet je accepteren dat er uh, bovenop de piramide... er zijn een aantal toptalenten... Of mensen die op een andere manier op de top zijn gekomen. En daaronder zijn er wat mindere goden. En dan is het echt hard werk. Je zal toch echt 30 uur per week gitaalers moeten geven... om van de muziek te moeten leven. En dan ben je ook nog elke avond in, in de oefenruimte. En dat is een hartstikke mooi bestaan als dat uh, je doel is. Maar ik wil even, even jouw boek erin in, in dit verhaal terug uh, oh, Ja, natuurlijk. Ja. Want uh, je bands die geven uh, uh, uh, uh, muziek gratis weg op het ja. internet. Ja, ja. Had ik, had, ik, had ik toen mijn eigen boek maar gelezen, Frank. Dat is, uh... <laughs> nee, kijk. Um... Feit is uh, dat het toen niet gelukt is. Blijkbaar was het product niet, uh, niet goed genoeg. Uh, ik denk wel dat, uh, dat, dat, dat Sascha nog door gaat breken. Ik had uh, per ongeluk twee jaar geleden had ik, had ik nog een uh, top 40 hit wat mij overkwam. Omdat ik toevallig uh, samen met Jert Oosterhuis... een liedje voor uh, Lieke van Lexmond had geschreven. En daar had ik echt niet vijf uur per dag op, uh, op, op gezeten. Dus soms gebeuren dingen ook gewoon. Ik geloof niet in toeval, wel in serendipiteit. Dat wil Pardon, dat... wat is dat? Serendipiteit, dat ook, behalve een van de mooiste woorden uit een Nederlandse vocabulaire. Ja. Uh, serendipiteit is, uh, in, in mijn ogen, is dat de omstandigheden opzoeken waarbinnen mooie dingen gebeuren. Je weet niet van tevoren wat er gebeurt maar door die omstandigheden te creëren of op te zoeken... weet je dat er iets, iets moois komt. Ik... Serendipiteit is het opzoeken van omstandigheden... waardoor er iets moois kan gebeuren. Ja, een, een vriend van mij, Paul Iske, die heeft dat anders omschreven... die zegt, uh, serendipiteit, dat is op zoek gaan naar de speld in de hooiberg. en dan niet de speld vinden, maar de prachtige dochter van de boer. Is de Founder Institute ook uh, serendipiteit... De, het feit dat ik nu samen met Joris van Heukelom de Instituut ga doen in Nederland... dat is een gevolg van serendipiteit. Maar als je mij drie jaar geleden had gevraagd... Jim, ga jij iets doen om jonge ondernemers te stimuleren... en hen, hen in contact te brengen met ervaren CEO's in Silicon Valley... dan had ik waarschijnlijk gezegd... Mm, poeh, ja, dat klinkt goed, maar dat lijkt me niet. De Instituut bestaat in Amerika al een ja. Um, jij hebt dat samen met je compagnon naar Nederland gehaald. Ja. Jonge ondernemers zeg je, maar het zijn ondernemers, niet iedereen mag daarin meedraaien. Het is een soort, soort trainee-programma, toch? Het is, het is een, een opleidingstraject. Ja, ja, ik noem het zelf een, een, een, een snelkookpan voor persoonlijke ontwikkeling en ondernemersvaardigheden. Dat wil zeggen dat je 13 weken lang um, in een, aan een mentorprogramma deelneemt. Dus het zijn alle dingen die je niet leert op de business school... die je niet leert op de universiteit, op de technische universiteit. En door daar de juiste mentoren bij te zoeken... dat zijn dus ervaren Nederlandse CEO's... of succesvolle ondernemers uit de Verenigde Staten... of uit andere delen van de wereld... door die twee groepen aan elkaar te koppelen... gaan wij dus twintig van die ondernemers echt klaarmaken... voor de nieuwe generatie. Geef eens een voorbeeld. Van die, van die mentoren? Nee, van zo'n zo, zo, zo jonge ondernemer die nu met z'n hoofd tegen beton lopen er dicht. Ja, nou, het, veel mensen denken, omdat ik een, een media-achtergrond heb... dat het ook uh, dat het veel uh, media-ondernemers zullen zijn. Uh, er zitten wel een aantal tussen. Bas Prast, dat is een, een jongen die, die heeft een website bedacht, die Woopa. En die, die heeft gezien dat wij door al die social media... dat we daar soms het, het zicht een beetje kwijtraken op wat we aan het doen zijn. Dat zakelijk en privé door elkaar loopt. Hij heeft daar een oplossing voor. Dus dat is een klein ideetje, maar wel met grote impact en ook heel goed uitgewerkt. Uh, Laatst heb ik ook gezegd, er is op dit ogenblik iemand in Groningen in de weer met een, met een 3D-printer die is een, een, een nieuw product aan het maken wat wij over drie jaar allemaal willen hebben of wat we allemaal op onze telefoon aansluiten. Ik wil die jongen nu eigenlijk al spreken en ik wil hem nu voorstellen aan, uh, aan, aan, aan, aan de juiste marketeers of de juiste investeerders, zodat hij zijn plan door kan zetten. Een 3D-printer is een ding wat gewoon echt gewoon uit een blok, blok kunststof iets kan maken, dat is een 3D-printer. Tegenwoordig kan je voor een paar honderd euro een apparaatje kopen... dat, dat, dat een vormprint eh, als een muis. Je kan een muis printen of een nieuw eh, kopje ah. voor je koffie. Waanzinnig toch? Op een gegeven moment ja. dan bestel je gewoon een, een reserve onderdeel... en dan krijg je, je gewoon uit je eigen ja, printer. Goed, de Founder Institute is daarvoor. Mensen die daarin geïnteresseerd zijn, We moeten even op onze site kijken. caseluna.ncv.nl of thefounderinstitute.com. Ja daar staat. Als je daar registreert, dat is nogal een kwijt. Er wordt heel veel van je gevraagd. En ik wil ook dan je luisteraars of mensen die misschien iemand anders tippen... echt uh, aanmoedigen om even door te zetten. Er is een reden dat dat formulier zo lang is. Oh. De het tweede duur wil ik graag praten met u thuis over uh, dit soort zaken. Een briljant business idee. Heeft u dat ooit bedacht? Uh, ga je ermee de markt op? Of heeft u het nooit aangedurfd uh, over briljante ideeën of gewoon opmerkelijke ideeën. Van u wil ik graag praten straks. 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer. 0800-1121. Uh, kan. ik of twitteren. Hashtag Kazeluna of hashtag dumosh. Dan uh, trekken we straks gewoon de uitzending in. Jim Stolsen, Dit was hem alweer. Wat, wat ga je morgen doen? De, de tijd die vliegt voorbij. Nou, ik, ik zit net nu even te kijken wie er tijdens ons gesprek heeft getwitterd. Dat is uh, Michel Berendsen. Als Michaud ze mij een e-mail stuurt op jimstolz.gmail.com... dan stuur ik hem mijn boek, want ik zie dat hij aan een, als hij de opdracht bezig is, wat goed aandacht... aandacht wat de ook verhalen vind je ook wel. Daarom maken wij programma's over mensen. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen... volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio Bergijk. Radio Bergrijk, het radiostation voor Bergijk. Radio Berg Uw gastheer Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goeiedag, uh, dames en heren. Um, uh, hartelijk welkom uh, bij uh, Radio Berg. -Ik. Uh, het is maandag, maar dan beginnen wij eigenlijk altijd met sportnieuws. Maar meneer Van Eersel is er niet. Dus doen wij een gemeentebericht. Gemeentebericht. Uh, dames en heren, eens even een... Uh gemeentebericht. De gemeente heeft veel telefoontjes binnengekregen... van mensen die, uh, ja, die gaan wel eens een dagje naar Eersel of naar Luikfestel... of daaromtrent En uh, die vragen dan aan de gemeente... ja, wat moeten we nou uh, op zo'n dag boodschappen doen... Uh, in de aanpalende dorpen meenemen? Nou, daar uh, heeft de gemeente zich over gebogen. Uh, in vergadering geweest. En die hebben nu een lijst uh, vrijgegeven... waarin uh, alle handige dingen staan die u mee moet nemen... als u eens een keer een middagje naar Eersel gaat. Dat is... Uh, in de koffer allereerst uh, natuurlijk adressen van vrienden en familie. Een badlaken, handdoeken. Iets moois voor een avond uit. Maar nou, dat geldt dan natuurlijk alleen als u ook s'avonds naar Eersel gaat. Uh, een lange of korte broek. Nachtgoed. Nette schoenen. Ondergoed. Een rok of een jurk. Slippers. Sokken. T-shirts. Trui. Wandelschoenen. Een wekkertje. En zwemkleding. Nou dan neemt u natuurlijk ook altijd even een toilettas mee. Want uh, ja, dat moet ook gebeuren. En daar zit dan in volgens de gemeente. En noteert u dat goed. After sun lotion. Bodylotion, een bril, dag- en nachtcreme, theodorant, douche gel, eau de toilet, een feun, gezichtswash en scrub, haarelastiekjes, klemmetjes, band en spelden, haarstylingproducten, inlegkruisjes, een kam of een borstel, lenzenvloeistof, make-up, medicijnen, een naaisetje, een nageletui, de pil of condooms, pleisters, een scheerset, bestaande uit gel of schuim, mesje en aftershave, shampoo, sieraden, tampons of maatverband, tandenborstel en tandpasta... wattenschijfjes en reinigingslotion, zeep en een zonnebrandcrème. Dan nou, voor onderweg eh, het volgende. Broodjes, een fototoestel en rolletjes. Fruit, iets te lezen, bijvoorbeeld een tijdschrift, een krant of een boek. Dan natuurlijk koek, chocolade, pepermunt en drop. Daarnaast koffie, thee en bouillon. Een mesje niet te vergeten. Pakjes of blikjes drinken. Papieren zakdoekjes een plastic zak voor afval, een thermoskan met heet water, vochtige tissues en wegwerpbekertjes. Dan gewoon in de handtas natuurlijk autopapieren, geld, de groene kaart, een leesbril, mobiele telefoon, een paspoort, een pinpas en creditkaart, reisbescheiden, reischecks, routekaarten, sleutels en tot slot een zonnebril. Tot zover dit gemeentebericht. Ja, dames en heren, uh, we hebben weer eens een, uh, een gast aan tafel. En uh, het is een, uh, een lid van een, uh, een van de weinige families... die in uh, Bergijk nog een uh, ja, moet ik zeggen, ondernemerszin hebben. Die nog uh, bereid zijn een uh, risico te lopen uh, en zich in te zetten... voor, uh, voor wat dan ook hier in Bergijk. Dat is natuurlijk, uh, u weet het allemaal, de familie Bazemans. Uh, aan de Schutsboom wonen die. Uh, uh, Angela Bazemans heeft daar haar uh, relaxhuis. En uh, de zusje Petra heeft een uh, uh, coiffure, dat is een moeilijk woord voor kapsalon, coiffure 2000. En uh, nu hebben we hier aan tafel weer een andere zus, Deborah Baselmans. Vroeger werkte jij bij de thuisbegeleiding autisme. Dat klopt. Uh, jij bent het gestudeerde zusje, als we het zo maar even mogen zeggen. Je hebt, ja, ja. Je hebt inderdaad. als enige de VMBO wel bijna afgemaakt. Bijna, ja. Het ja. ja. schilderde. Gestruikeld met het finish in zicht. Ja. Maar, uh, maar dat geeft niks. Dat geeft helemaal nee. niks. Jij bent uh, gewoon uh, eens eventjes goed gaan nadenken. Ja. Je hebt je uh, oren te luisteren gelegd. en ja. Je hebt je ogen uit je zakken gehaald. Inderdaad. En toen viel jou iets op in Bergeijk. Absoluut. Uh, wat mij opviel in Bergeijk is dat er uh, heel veel mensen zijn... die geen gesprek kunnen beginnen dan wel gaande houden. Ja, dat zijn dus mensen die... Goeiedag, dit is Peer van Eerstel. Goedendag, Goeiedag, ik werd even aangeschoven ja. Dag. bij de gast. Dag, Goeiedag. Dag. hoe gaat het? Het gaat goed, Deborah. Het is toch niet zo moeite om op je horloge te kijken hoe laat je hier moet zijn? Hè? Nee, maar ik ja. had even wat andere dingen te regelen. Oh. nou, wat wou je? Nee, maar <laughs> wij gaan Kijk. het over Kijk, zie hebben. je wat hier Nou gebeurt. ja, Kijk. Dom, dat is er wel heel toevallig. En toeballig. dit is mij al vaker opgevallen, dat mensen gewoon... Geen gespreksonderwerp hebben om. Ja, waar, we, nee, laat hem uh, nog eens even laten laat, ja. Want dat is namelijk: je bent zonder dat je het weet heel goed aan het Want, illustreren welk gat in de markt. Ik ben de me Bora van, heeft ontdekt. Ja. Ik ben me van geen kwaad bewust, maar wat, wat, wat, wat, wat gaan we. Wat gaan we. Waar gaan we. Het is echt, echt. Het is ongelooflijk hè? Ja. En dit is mij zo vaak opgevallen. Ja. Dus uh, ik ben een bedrijfje begonnen. Uh, het ben nu een maandje bezig. Ja. Ik verkoop uh, gespreksonderwerpen. Kijk. Ach. Breng mensen op ideetjes. Uh, Ach. Ja. ja. En het, Wat een uh, goed idee. Ja, het wordt ja. heel goed. Loopt het ook goed? Het loopt fantastisch. Echt, je weet niet. Mijn telefoon staat rood gloeiend. Ja. De deurbel gaat om de vijf minuten. Maar, maar, maar, maar, maar, maar waar, waar, waar, als je. Waar, waar, waar moet ik dan aan. Uh, wat, als je, als je ja. zegt. Nou, ik ja, verkopen. Uh, wat dat uh, dan. Hoe... Stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel. stel. stel, stel. stel, stel. PL van Veneersel komt zo stotterend bij jou aan de deur. Uh, zoals hij daarnet hier uh, aanschoof. Ja. Zal ik maar zeggen. Ja. En hij kan nog er net uh, eruit. Uh, Kwakken, ik zoek een gespreksonderwerp. Wat ja. dan? Wat gebeurt er nou? Misschien even ja. voordoen. Peer, peer, kom jij eens even zo... <güls> wat moet ik doen? Nee, je moet doen, doen? Alsof, je, alsof ik er niet ben. En jij bij haar aan de deur komt. Aan kom, de deur oh. bent. En, en dan doe ik, en, ik open. En dan, dan, dan gaat de hele procedure in gang, zeg maar. Wat wil jij oh. doen ja, dan? Je bent er toch? Ja, maar ik ben er als het ware. Ik sta als het ware om de hoek. En waar gaan we het dan over hebben? Dat ga je haar dat, vragen. Dat, dat ga ik dus verzinnen. Dat ga ik... Je gaat... Daar gaan we het over hebben, dat ik dat ga spelen. Nee, jij nee. gaat spelen ja? dat je aan de deur komt... omdat je al de hele dag niks weet om over te praten. Zoals heel vaak. En omdat zij nu dat het bureau heeft... kun je langsgaan, kun je aanbellen... en kun je zeggen, uh, beste Deborah Bazelmans. Ja? ik weet helemaal niks te zeggen en, en waar ik het over moet hebben... weet jij misschien uh, een onderwerp. Dan moet je misschien dan wel even ook spelen dat je haar betaalt ervoor... Ja. Vraag. wat kost dat? Uh, dat varieert. Uh, saaie gespreksonderwerpen kosten minder dan, uh, dan natuurlijk de hele interessante ja. gespreksonderwerpen. Ik zou bij hem verwerpen. beginnen met een saaie. Ja. ja. Oké, okay. ik ben wel zogenaamd even niet. Zo, zeg, sta ik hier aan de schutsboom 10. Met mijn vinger op 2 centimeter van de bel. Even nadenken wat ik nou precies ga je ging vragen. vragen. Je gaat vragen waar je het over kunt gaan hebben. Een gespreksonderwerp gaan. Oh ja, doen. ik ga hier een gespreksonderwerp kopen. Ik ga erom de hoek staan. Ja, je was nee, maar... hier wel snel. Nee, maar het was ook maar als het ware. Ach ja, want ik zit gewoon tegenover je. Nou, maar daar nee. hebben we het nou niet over. Nee, ik druk op de bel. Ach, ik hoor voetstappen. Ja, daar gaat de deur open. Oh, daar gaat hallo. <laughs> Dag. Dag meneer. Um, uh... Komt u even binnen? Ja, goed. dat zeg ik dan, hè? Dat ja, ik, dat ik stel wel. mensen eerst even op hun gemak. Natuurlijk. Uh, meneer, komt u even binnen, ga lekker zitten. Ja. Zit u lekker? Ik ben nu als het ware achter jullie aan ja. naar binnen gelopen. Ja. ja. ja. Zit u ja. lekker? Ja, ik. Uh, Wilt u een kopje thee? Nee, nee ik, uh, ik ben zo weer weg. Ik uh, zoek een. Uh, iets om het over. Um... Ja. <laughs> het is wel een beetje moeilijk, want mensen nemen eigenlijk wel altijd eerst een kopje thee en dan. Nou ja, maakt ook verder niet uit. Hey, ik snap het wel. Ik, snap, ik kom even nee, van de trap ja. af, hè, zo uh, Het is zo dat, je, dat jij waarschijnlijk eventjes het gevoel moet krijgen... de vibraties van, van de cliënt. Ja. Dus ja. Dit, nou, zeg dan maar, ja, doe maar wel een kopje thee. Dat, dat, dat is, dat is niet wel echt handiger, thee. want dan kom ik aan met thee... en dan, dan heb oh, ik dan verschillende komt het bij jou. soorten thee... Oh, en, dan, en dan, dan kan ik weer zeggen, wacht even, wilt dat... u Ur Grey of wilt u citroenthee? En dan spelen we dat deze jenever thee is. Wilt u een kopje thee? Ja, goed. Thee, lekker. Ik ben bijna de trap, hè? Wilt u citroenthee of wilt u uh, misschien liever Earl Grey thee? Toon! Um, ja, wat? Wat voor thee wil ik? Dat mag niet, ja, zeg maar. Earl uh, grey? Oh, ja, Earl Grey. Oké, okay, goed. je op de trap. Zo, daar ben ik weer. Doet u maar Earl Grey. Alsjeblieft, hier is een kopje Earl Grey thee. Ach. Houdt u ja. van thee? Toon! Uh, ja, dat hou ik van Nee. Ja, Wacht, kijk, ik, ik, kom, ik jij roept al... me zo vaak. Ik, ik, ik blijf nu wel achter de stoel zitten. Ja, doe, doe jij het mee. Ik ga even op de trap zitten. Ik kan dit niet. Ga jij maar even bij haar naar binnen. Ik word een beetje zenuwachtig. Zo. Ja, nou, ik speel even dan dat ik jou ben. Ik... Oké, okay, dan ben ik jou en dan zit ik op de trap. Ja. Uh, uh, hallo, uh, ik ben uh, Per van Eersel. Dag meneer uh, Van Eersel. Dag. Ja, het is een beetje vervelend, maar ik val nu een beetje stil. Het spijt me, ik ben even de weg kwijt. Oh. En, wacht even, misschien... Ja, dat is een beetje gek, normaal. Ik zit al een hele tijd op de trap, maar ik hoor niks. Nee, want ze is de weg kwijt. Bent u echt de weg kwijt of bent u aan het spelen? Dat u de weg kwijt bent. N het valt een beetje stil. Waar zit je nou? Op de keldertrap? Ik zat op de trap. Maar welke trap? Ik... Er is hier helemaal geen trap. Waar was ik nou gebleven? Oké. Okay. Hier in de studio. Um... Stil, uh, Tetje, door, heb jij uh, stil uh, weg kwijt muziek? Doe maar even dat we um, gidsmuziek om ons weer uh, te begeleiden. Zijn, <lacht> even helemaal kwijt. Ja, of loodsmuziek. Haven, haven, veilige haven, mijn paradijs. Eind van de race, ik koers gerust naar dat veilige. Vrij is de kust en de lood is aan boord Een zeeman gaat eenmaal voor het laatst op een vaart Slechts één loods wijst hem dan zijn thuis Als hij in zijn hart maar zijn naam heeft bewaard Dan brengt hij hem veilig naar huis uh, Ja, ik, uh, eventjes dus één ding ja. Wat ik jou toch wil zeggen. Ja, zeg maar. Dat is maar één ding. En wat is dat? Dat het uh, mij uh, een beetje. Mijn uh, strot uitkomt, eerlijk gezegd. Wat komt je strot uit? Uh, Jouw. Uh... Ik ben trouwens morgen en overmorgen in uh, Bobbyaanland. Want ik uh, kreeg een reductiebom, dat is op in de storm laatst. Die mag ik twee dagen overal in in Bobbyaanland. Ja. Wil je hier even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen? Ja, ja dit zit er zo vaak naast. Nou, uh, ik doe het wel alleen, het is goed beneden. Ga je naar Maria, ga maar, ga maar, ga maar. maar! Halven, halven, vele gehaalven, Gods paradijs, eind van mijn race. Ik koers gerust naar dat vele oor, vrij is de kust en mijn lontjes aan boord. Uh, dames en heren, even een nagekomen gemeentebericht. Uh, want ik was namelijk vergeten te melden, en dat is natuurlijk inderdaad ook mijn fout, wat u natuurlijk mee moet nemen voor de baby, als u naar Eersel of Luiksgestel gaat. Dat is dan ten eerste baby shampoo, babyvoeding, de favoriete speeltjes, flesjes, kleertjes, luiers, een slaapzakje, speentjes, zalf voor de billetjes, een zonnehoedje en zonnebescherming. ...volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk... ...voor het volk. Opa zei altijd, ken alles wat we doen en doen we alles wat we kennen. Einde Bergijkse volkswijsheid. Dames en heren, uh... ik doe het alleen de komende dagen. Zoals we het eigenlijk ons hele leven allemaal alleen moeten doen. Het hele leven lang. Alleen. Helemaal. Alleen. Dag, Ted. Hé, hey Ted. Ik zit er voor mij aan, hè? Ja, Ja, ik ga genieten. Dag. Dag, Ted. Hé, hey, Tedje. Dag, beste vriend. Tedje. Dag, Ted. Tedje. Helemaal alleen daar. dus. Ik zie je, Ted. Ik zit voor dus voor alle... zieke, alleen mensen, beterschap. En voor alle gezonde... Maar desondanks van God en alles en iedereen je hele leven verlaten mens. Oh, kijk je! Jij krijgt voor mij een aanzichtkaart uit op je hoofd! Ja, denk je! Uh... Kop op.